Zong ik en, spiel, en al wat ik wil We door de winter van de land In de woord maken we een sneeuwman Met in zijn hand een blauwe enbelang We werken dit zolang het met de sneeuw kan We halen dan de kootjes in zijn kop Als we morgen dan weer thuis zijn Bij de haard. Met de glühwein Droom dan met u mee aan taart en sneeuw. Zorg was in een winteronderland In de voortuin maken we een schreeuwman Met in zijn handen blauwe afgelopen We werken met zoraan me Met z'n twee in een openbare slee. Mensen zien ons gaan, blijven even staan. Stel je dat eens voor: de besneeuwde bossen door. Langzaam, langzaam, niet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 Kerstfeest gaat iedere taal, is er eindelijk van gekomen. Ook al lijkt het of we dromen, ja iedereen is tevreden. Ga je mee, ga je mee, ga je mee. Zet hem op, zet hem op, zet hem op, ga mee, Wij gaan met z'n tweeën. gezellig in een de de aren sleef. Ik geen galop, ik galop, op, ik op, wij twee. Alleen in de sleep. De mensen die ons zo zien gaan, blijven allemaal even staan. Hoor hoe de sneeuwbel tingeling, ting, ting, tingeling klinkt. Het is precies zo'n fijne witte kerst, waar maar altijd van zing. Met bij je handen, witte volle wanten, voel je geen koud. Zo met z'n tweetjes, samen in een sleetje, gezellig met jou. Naar Zandvoort uit Zandvoort. Met iedere dinsdag oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijd. Maar vandaag een aangepast jasje. Aangezien het bijna kerst is, een uur lang alleen maar Nederlandstalige kerstmuziek. We hoorden Willeke Alberti met Ik Verlang naar Kerstmis. En daarvoor André van Duim met Jingle Bells Medley. En daarvoor Rob de Nijs met Winter Wonderland. En daarvoor die mooie plaat van André Hazes... met Eenzame Kerst. Zandvoort uit Zandvoort. Door met nog meer mooie kerstmuziek.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 Ik steeds in mijn gedachten, nog mijn allereerste staan. Nooit zal ik die tijd vergeten, waar ik ter wereld heen. Ik zal gaan. Ik zal nooit een mooier kerstfeest weten dan bij ons. Ik zal nooit een mooier Kerstfeest weten dan bij ons.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 Ik er niet van steen, Met kerst ben ik alleen.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 Ik ben niet hard en zeker niet van stijl. Jij gedaan De laatste 12 maanden hoe is het gegaan Ja voor ieder gelijk. voor sterke. See, you. See you.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 met Happy New Year. Onderweg Robert Hallewijn met een prachtig witte kerst. Nou, waarschijnlijk krijgen wij dat niet. Maar eerst hier Marianne Weber tezamen met Danny Christian met een tochtje op de slee. Hoor je de bellen? ringling ring, ding, ding, ding, ding, wow. Kom, mee, het is prachtig weer voor een slee-tochtje samen. De toch weer voor een sleet of je samen met jou. Kiriap, kiriap, kiriap, ga je mee. Ja, blij met z'n tweeën uitrijden in een arme sleet. Kiriap, kiriap, kiriap, briljant. Met jou hand in hand rijden we samen door het winterwonderland. Die rode blons op je was, dat leuk is, schat. In de kou lekker dicht op elkaar De zon die schijnt Wat mooi zie je, de lucht Die is prachtig blauw. Ja het is prachtig weer Voor een je samen met jou Dit is een sprookje Wij twee samen Op een oude slee. Nee dag is heel bijzonder Maak je niet Gauw mee Ik zou van blijdschap kunnen zingen Maar dan hou ik nooit meer op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 Jouw hand in hand rijden we samen door het winterwonderland. Die rode bloem, op je haast, dat leuk. is schat om maar net als de vogels in de kou, lekker dicht op elkaar. De zon die schijnt, wat mooi zie De lucht die is prachtig blauw. Ja, het is prachtig wie voor een sleep, toch je samen met jou samen met jou. Samen met al, samen met Kijk aan, het niet het is weer tijd. het een klok die luidt, gezelligheid, als in dromen een prachtige witte kerst, toch gekomen die prachtige witte kerst. De, staat, de sneeuw opstaat, het is stil op straat, alleen een kind dat sleeg gaat, als in dromen een prachtige witte kerst. ik hier weer naar als in Rome een prachtige witte kerst? Het kinderkoor dat zingt. Een... is weer tijd, een klok die luidt, gezelligheid, als in dromen een prachtige witte kerk.